De week door doe ik uh, zo her en der wat dingen voor Oase al een aantal jaartjes. En daar, uh, daar word ik zelf heel erg blij van. En daar ga ik straks ook iets meer over vertellen waarom ik daar blij van word. Um, vorige week is Martijn begonnen met een uh, serie van, van toespraken die gaat over het thema naar buiten toe. Ik heb hier bijna afvraag van ja waarom zitten we hier dan? Uh, zelf word ik er heel erg blij van om naar buiten te gaan. Om... Dus ik, ik werd al blij van het thema, want ik dacht, van, nou ja, gezellig wandelen buiten, fietsen, eh, sporten buiten, eh, het mooie weer opzoeken. Nederland geen orkanen, dus dat is iets veiliger. Um, maar toen Martijn vertelde, en dat kwartje viel bij mijzelf natuurlijk ook al een beetje waar het thema precies over ging en waar, waar welke kant we op zouden gaan, dacht ik ook van ja. Um, als ik dan over naar buiten gaan nadenk, dan denk ik van ja, naar buiten gaan, de natuur in, vind ik heerlijk. Maar als je Amsterdam Nieuw-West ingaat, dat is ook heel erg leuk. Om uh, rond te lopen. En als je dan zo om je heen kijkt, dan zie je vaak mensen om je heen. het uh, nou, ziet allemaal dat het niet zo heel goed te zien is hier zo. Um, we hopen met drie ooit te gaan kunnen verduisteren en zo. En dat we iets beter op de biemen kunnen laten zien. Um, maar wat je op de afbeelding ziet en wat je eigenlijk ook om je heen ziet, is dat er allerlei culturen zijn, allerlei mensen, uh, jong en oud... Hoog opleidingsniveaus, laag uh, uh, nou ja, opleidingsniveaus. allerlei kleuren zie je op straat. Uh, mensen met hoofddoeken. Uh, gewoon hele Hollandse mensen die... Uh, en als je, als je daar dan doorheen loopt... Uh, zeker als ik begon over plein 40, 45 heen loop... Dan zie ik wel eens mensen lopen en dan denk ik van... Wat zou er nou in die man of die vrouw omgaan? Hoe zou zijn leven eruit zien? En uh, nou ja, waar, waar zou die mee bezig zijn? Wat zou hij meegemaakt hebben in zijn leven? Maar ook wat, zou, wat zou zijn verlangen zijn? Wat zou hij graag willen? Uh, wat, wat ziet hij als het goede leven? En, en zou dat hetzelfde zijn als mij? Of zou dat iets totaal anders zijn? Nou, dat zijn natuurlijk hele grote vragen waar je over na kunt denken. Uh, waar je ook waarschijnlijk wel uren met, die, met diegene die je op straat ontmoet over door zou kunnen praten. Uh, maar ik denk wel dat, het, dat die vraag... Wat is het goede leven? Dat we daar eigenlijk allemaal van binnen wel mee bezig zijn. Van hoe kunnen we gelukkig worden? Wat wil je bereiken in je leven? En waar voel je je prettig bij? Wat, wat zou je nog willen bereiken? En vandaag gaan we over die vragen nadenken. Wat is het goede leven? Waar verlangen we naar? En ook, wat heeft de Bijbel daarover te zeggen? Ik denk zelf heel veel. En natuurlijk de vraag van, ja, maar wat heeft dat dan te maken met dat thema naar buiten gaan? En. Uh, er wordt heel veel nagedacht over de zin van het leven, eh, over nou ja, hoe je het gezamenlijk goed kunt hebben, of hoe je het vooral zelf goed kunt hebben. Um, en de Bijbel heeft daar heel veel over te zeggen. Maar voordat we naar de Bijbel gaan kijken, wil ik jullie eerst zelf even laten nadenken. Anders gaan jullie een half uur zitten luisteren en dan denk je, ah, oh, dat was een leuk verhaal. En dan ga je er niet zoveel mee doen waarschijnlijk. Jullie hebben allemaal post-its op je stoel gevonden en her en daar zo een pen. En um, jullie mogen nadenken over de vraag... Waar denk jij aan als je denkt over het goede leven? Wat komt er dan bij je op? En als je dat opgeschreven hebt, dan mag je dat naar voren komen en dan mag je dat hierop gaan plakken. Yeah. Ha, <laughs> Dat is toch een aardig mooi resultaat, hè? Zo leuk. Ik vind het wel, het wel leuk, die post-its. Ik noem er gewoon even her en der wat op. Muziek, dansen, gezondheid, geen armoede, vrede, liefde, gezondheid, um, vrede, genade, God verstaan en volgen, dicht bij Gods Vader het leven, echt contact met mensen, mooie muziek, kunst, gezelligheid, genieten van natuur en vrienden. Er zijn nog veel meer. Het zijn hele mooie ding, dingen, denk ik. Um, ik geloof dat de Bijbel ook heel veel te zeggen heeft. En ik zie hier ook wel dingen tussen ik denk van... die komen ook best wel overheen met wat de Bijbel te vertellen heeft. We gaan samen lezen uit de Bijbel. En dat gaat over um, uit het boek Handelingen. En um, vorige week hebben we gehoord over dat de geest is gekomen. de Pinksteren. En um, nu gaan we iets lezen over de eerste kerk. Jezus die, die was uh, uh, gestorven... En begraven en weer opgestaan. Hij is toen naar de hemel gegaan en toen heeft de beloofd van de geest komt. Op het moment dat die geest komt, dan lezen we daarna hoe het er in de eerste kerk aan toe ging. En daarover gaan we lezen. En als het goed is, staat dat op de biemen. Handelingen 2. En dat gebeurt echt direct na uh, het hele pinkste verhaal waarin de geest komt. En daar staat dan degene die zijn woord aanvaarde, liet er zich dopen. En op die dag breidde het aantal leerlingen zich uit met ongeveer 3000. Ze bleven trouw aan het, onderricht, onderricht van het onderwijs van de apostelen. Ze vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood en wijden zich aan gebed. De vele tekenen en wonderen die de apostelen verrichten, die vervulden iedereen met ontzag. Alle die het geloof hadden aanvaard bleven bijeen en ze hadden alles gemeenschappelijk. Ze verkochten al hun bezittingen en verdeelden de opbrengst onder degene die iets nodig hadden. Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel. Ze braken het brood bij elkaar thuis en ze gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol van vreugde. Ze loofden God en ze stonden in de gunst bij het hele volk. De Heer breidde hun aantal dagelijks uit met mensen die gered wilden worden. Nou, mijn eerste gedachte was... Oh, dat wil ik ook, dat klinkt heel goed. Dat is het goede leven. Ik begon zelfs op een gegeven moment een beetje na te denken over... Wat zou ik dan nou, hoe zou dat nou klinken als ik dat voor Oase zou lezen? En dan, dan klinkt het ongeveer zo. Oase bleef trouw aan de Bijbel. Oasegangers vormden een gemeenschap. Dus ze vierden samen de maaltijd van Jezus. Ze wijden zich aan het gebed. Amsterdam Nieuw-West werd vervuld met ontzag... door de vele tekenen en wonderen. En iedereen die het geloof aanvaarde in Nieuw-West... Ze bleven bijeen en hadden alles gemeenschappelijk. Oase-mensen verkochten hun bezittingen... en verdeelden de opbrengst onder degene die iets nodig hadden. Elke dag kwamen bezoekers trouw en eensgezind samen in een buurthuis... en ze vierden thuis de maaltijd met Jezus en Aten samen in eenvoud en met vreugde. Iedereen in oase loofde God en oase stond in de gunst bij bewoners van amsterdam Noordwest. De Heer breide dagelijks... Waar ze dagelijks uit met mensen die het goede en het volle leven wilden ervaren. Nou, dat klinkt alsof het, alsof het perfect gaat, alsof het, alsof het echt het volmaakte leven is. Of dat kan ook een gedachte zijn: denkt van, wat is dat voor rare secte? Van bezittingen verkopen en je hebt niks meer voor jezelf of zo. Of, nou, er staat hier dat ze het vol vreugde doen en ik ga er even vanuit dat ze het vrijwillig deden, deden en dat dit het. Dus het volmaakte leven is. Het is de eerste kerk uh, in het boek Handelingen waarover geschreven wordt. En um, als we dan door gaan lezen in Handelingen, dan weten we dat het niet hierbij gebleven is. Dat het niet altijd zo volmaakt en perfect was gebleven. En dat het dus nog steeds in Oase zo volmaakt en perfect gaan, aan toe gaat. Uh, als we Handelingen verder lezen, dan lezen we ook over bedrog en over tegenslag, over ruzie, over conflicten. Er gebeurt van alles. Maar deze ervaring van de eerste kerk... direct nadat de Heilige Geest is gekomen... die is heel positief en heel aantrekkelijk. En zelf als ik dit lees... dan verlang ik daar echt naar. Dan word ik daar blij van. Als ik dan aan een wazen denk... dan denk ik van... Ik zie, daar, ik zie deze dingen ook echt al gebeuren. En daar word ik blij van. En tegelijkertijd denk ik dat we ook als wazen heel veel kunnen leren. Ook, ik denk dat dit ook opgeschreven is als voorbeeld voor ons. En of je dan nou een christen bent... En, en, en hier heel veel, uh, als je heel blij wordt van de Bijbel, of als je denkt van ja, ik, ik weet het niet zo met, met Jezus en met God en, en de Bijbel, uh, of je, je hangt een andere religie aan, toch denk ik dat de Bijbel en God heel veel te vertellen heeft over het goede leven. Ook als je, als je het, het christelijke sausje eromheen wegdenkt, denk ik dat je er heel veel van kunt leren. Het is volgens mij een voorbeeld voor ons hoe je op een goede manier samen kunt leven, hoe je het goede leven kunt ervaren. Jezus zegt zelf... In het, in het Oude Testament... het eerste deel van de Bijbel... daar zegt hij over... Dat is de samenvatting daarvan is... heb God lief met heel je hart... met heel je verstand... met al je kracht... eigenlijk met alles wat je bent en wat je hebt... en heb je naast lief als jezelf. En volgens mij wat we hier lezen... dat is eigenlijk gewoon die liefde... Die Jezus, waar Jezus steeds over heeft... dat is die liefde in de praktijk. En die liefde is zo groot dat dat niet alleen maar intern blijft. Die mensen zaten daar niet bij elkaar... om het gezellig te hebben... en dachten van oké, okay, we zijn nu met 3000 man. Deze 3000 man, die hebben het echt beren gezellig met elkaar. Dat houden we zo. Niemand komt erin, niemand gaat eruit. Dan krijg je dus een beetje dat secte-idee. En uh, we houden het zo als het is. Nee, iedereen was welkomstaat. Ze dus we stonden in de gunst van het hele volk. En als we die tekst lezen... dan ...kunnen het volgens mij in, in drie onderdelen samenvatten. En uh, het is heel leuk om te vertellen dat... ...we waren met Oase op Nieuw-Wijn. En uh, daar was ik op een workshop en daar werd dus over drie dingen verteld... ...die de kerk zou moeten doen. En toen wist ik al dat ik over deze tekst zou gaan spreken ...op dit moment. En uh, die drie punten die kwamen zo mooi overeen ...met wat er hier in dit Bijbelgedeelte gebeurt... Wat, ...met wat er in de eerste kerk gebeurt. Dus dat ik graag met jullie deel. En dat is samen lezen... Samen delen en samen eten. Dus samen lezen, samen delen en samen eten. En ik ga dat in die drie punten ga ik dat gewoon even met jullie doornemen. En kijken wat er in de tekst over staat. En dan beginnen we bij samen lezen. Dan staat er in dat tekst wat we gelezen hebben, daar staat... Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen. En de apostelen dat waren eigenlijk degene die Jezus in het echt hadden gezien. Die hadden meegemaakt wat Jezus uh, allemaal had gedaan. En wat er allemaal met hem was gebeurd. En ze wijden zich aan het gebed. En elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel. En ze loofden God. Nou, als je aan de tempel denkt, dan denk je waarschijnlijk al heel snel aan de kerk. Uh, maar in die tijd was het ook wel weer zo dat, dat eigenlijk iedereen naar de tempel ging. Dus eigenlijk zou je het misschien meer moeten vergelijken met een buurthuis waarin iedereen kwam. En uh, het hele volk kwam daar, in de tempel. Dus eigenlijk zou je een plek moeten zoeken waar het hele volk van Amsterdam-Nieuw-West samenkomt, waar je dan ook bij kunt aansluiten, waar je elkaar kunt ontmoeten. Maar dat samenlezen, daar, zijn, daar kijken we nu eerst even naar. Het samenlezen, dat is, dat is um, Gods woord. En als je, um, als je op zoek bent naar dat goede leven, als je verlangt naar dat goede leven, dan kom je volgens mij uiteindelijk gewoon terecht bij... Woord, over uh, het goede nieuws van Gods Koninkrijk, over het leven van Jezus, wat Hij gedaan heeft en wat Hij te vertellen had. Want het goede nieuws van Jezus is liefde, is genade, is, is, is, is uh, barmhartigheid, is vrede. Het zijn allemaal woorden die, die we vanuit de Bijbel uh, vaak kennen, met name de moeilijkere woorden als barmhartigheid en gerechtigheid. Um, heel veel normen en waarden die we nu hebben komen ook uit de Bijbel gehoord. Maar als we op zoek gaan naar de zin van het leven... als we input willen op onze vragen... dan kunnen we heel goed terecht bij de Bijbel. Daarover lezen. Over God lezen. Over het leven lezen. Over liefde lezen. Maar niet alleen, gewoon alleen lezen. Want dan zou het heel beperkt blijven. Maar ook juist met de anderen daarover praten. Met de anderen erop studeren. Op zondag naar een toespraak luisteren. Maar ook gewoon heel veel praten over het leven, Dus denk ik ook het samen ontdekken wat er in de Bijbel staat. En het mooie is dus dat, uh, dat die volgelingen van Jezus, dat de eerste kerk, dat staat dus over, ze kwamen elke dag bij elkaar in de tempel. En ze loofden daar God en ze wijden zich aan het gebed. Dus ze waren niet alleen met elkaar aan het praten, ze waren ook contact aan het zoeken met God. En op die manier krijg je connectie en met God en met mensen om je heen. En als het over de Bijbel gaat, als het over, over je leven gaat, dan gaat het over de wezenlijke dingen in het leven. En zelf heb ik ervaren dat, dat als je echt connectie wil maken met mensen, dat het dan alleen niet bij eh, het praten over het zogenaamde koetjes en kalfjes kan gaan. Maar dat je dan verder moet gaan. Want als je, als je echt connectie met iemand wil maken, dan heb je het nodig om over de belangrijke dingen in het leven te praten. Over hoe je in bepaalde dingen staat, waar je over nadenkt. En uh, als ik daar zelf over nadenk, dan word ik altijd heel erg blij van mijn connectgroep. Uh, ik heb een connectgroep met Sharma, en Richard, en ook Koens, en uh, Tony en Rob. Nou, als je, voor sommigen zal het misschien zijn, van ja, leuk, leuk namen. Ken ik niet. Maar als je die mensen naast elkaar hier zou zetten, en volgens mij zijn er bijna niet. alleen Rob en Tony zijn er nu. En maar als je die naast elkaar zet, dan zie je een palet aan kleuren, leeftijden, achtergronden, religieuze achtergronden. Um, je zou bijna denken van hoe kunnen die mensen nou het goed met elkaar hebben. Zo totaal verschillend als we zijn. En dat kan dus. Elke week dat we bij elkaar komen. Dan hebben we echt een goede tijd van uh, praten over hoe het met elkaar gaat. Waar we tegenaan lopen in het leven. Waar we het moeilijk mee hebben. Wat goed gaat in ons leven. Waar we heel blij van worden. Uh, en daar bidden we samen voor. Daar praten we samen over. Uh, en daarover lezen we in de Bijbel. Wat de Bijbel daar ons over te vertellen heeft. Dus het, het samen lezen... Dat gaat verder dan alleen zelf de Bijbel lezen. Maar dat gaat eigenlijk over alle momenten dat je over God praat. Dat je over God nadenkt. Dat je met de anderen het erover hebt. Dan, um, dan ben je samen aan het lezen. En um, volgens mij gebeurt dat ook in hele onverwachte settings. Dat gebeurt dus niet alleen met christenen onderling. Dat gebeurt ook met mensen die, uh, die een andere religie aanhouden, ja, Die andere ideeën hebben over God. Of mensen die... Um, die, uh, die niet in een god geloven. Volgens mij kun je daar namelijk ook heel goed over het leven hebben. Over uh, de diepste dingen van het leven nadenken. En over hoe je daar zelf tegenaan kijkt. Ik werk zelf bij het Leger des Heils. In de, de, de maatschappelijke opvang. de verslavingszorg. En um, vorige week hadden wij een, een teamdag. Een training over, uh, over allerlei teamrollen. En hoe we als team kunnen groeien. En um, uh, toen ik later erover nadacht. Ja, eigenlijk... Als je als team wil groeien, dan heb je het nodig om ook niet alleen uh, te lachen en het leuk te hebben met elkaar, maar ook om over moeilijke dingen te praten en ook over, over uh, moeilijke vragen. En op, op een gegeven moment zaten we uh, aan de lunch uh, met een deel van mijn team en twee trainers. En uh, ik was gewoon gezellig wat aan het kletsen met een collega. En op een gegeven moment hoorde ik wel van, 'Hey, het gaat daar ergens aan de andere kant van de tafel over religie, uh, maar goed, ik heb nu een leuk gesprek. Dus ik, ik zie wel waar het gesprek naartoe gaat. En uh, terwijl ik dat zo dacht, was er iemand die op mij, gewoon regelrecht op mij afvroeg. hey jij gaat veel naar de kerk. Wat vind jij hiervan, van dit thema? Wat vind jij van God en van, van, de, uh, van de Bijbel en hoe kijk jij tegen religie aan? En het mooie was, uh, ik kon daarover vertellen wat ik daarbij denk. En ik kreeg allerlei vragen over, ja, maar hoe werkt dat dan? En moet je in de kerk niet heel veel... Uh, het is toch uh, nou ja, allemaal strenge regels en wetten waar je aan moet voldoen. En het mooie was dat ik dus heel erg kon vertellen: van hey, um, Jezus is liefde, God is liefde. En als je die liefde ervaart, dan mag je dat ook weer uitdelen. En um, toen ik later over nadacht, uh, dacht ik: van hey, ik heb knikkende gezichten gezien. Ik heb ook wat negatievere reacties gekregen. Mensen die, die niet zo zagen. Um, maar desondanks dacht ik: van hey, ik heb eigenlijk met iedereen ervaren dat ik. ...een diepere connectie heb. Dat, ik, dat mijn band van, en mijn relatie met diegene versterkt is in het team. En, uh, en toen dacht ik van... Hey, ...dat zijn ook momenten waarin je dus... Uh, ...samen aan het zoeken bent, samen aan het lezen bent... ...naar wat jouw leven is... ...en, en, en uh, hoe je het goede leven kunt vinden. Um, het, dat is heel kwetsbaar... ...want je moet dus wel delen over wie jij van binnen bent... ...en wat je, wat je denkt, wat je voelt... ...en wat je ervaart en waar je naartoe zou willen, dat is heel kwetsbaar. En tegelijkertijd um, is daar ook de ruimte voor groei. Daar kun je stappen maken als je daarover nadenkt. Als je daarmee bezig bent. Nou, dat is het samen lezen. Het tweede, dat is samen delen. Als we dan weer kijken naar wat er staat, dan staat er... Um, ...ze lieten zich dopen, het teken van gemeenschap, van, van met elkaar zijn... ...van ik hoor ergens bij... Ze vormden met elkaar een gemeenschap en alle die het geloof hadden aanvaard, ze bleven bijeen en hadden alles gemeenschappelijk. Ze verkochten al hun bezittingen en verdeelden de opbrengst onder degene die iets nodig hadden. Ik zei net al, je kan bijna gaan denken dat het iets van een sekte is, dat je uh, moet, maar um, dat is volgens mij niet het geval. Um, een paar jaar geleden werd er geïntroduceerd, uh, de term uh, delen is het nieuwe hebben. En daar wordt dan heel sterk dat werd daar de deeleconomie mee aangeduid. We hebben allerlei nieuwe ideeën over hoe je met spullen omgaat. Dat je dat kunt delen, bijvoorbeeld door Uber of Airbnb. Je hebt allerlei sites waarin je bijvoorbeeld gereedschap kunt delen. Kun je, kun je lenen bij iemand of je kunt eten bij iemand thuis ophalen. Er zijn allerlei online initiatieven waarbij er een vorm van delen is. Delen is het nieuwe hebben, gaat uit van een gebundelde kracht iets van, samen sta je sterk. Um, en dat, dat de, de gedachte erachter is natuurlijk ook... Van dat het voor het milieu beter is. Uh, dat, je, dat je op die manier dingen bespaart. Uh, maar als je er echt over nadenkt... dan is delen is het nieuwe hebben... Uh, heeft er ergens een hele goede gedachte. En tegelijkertijd is het ook vaak wel weer ergens egoïstisch... want heel veel mensen proberen er gewoon aan te verdienen. Op die manier. Er wordt gezocht naar, van, hey, wat heb ik eraan? Uh, marktplaats verkopen, kopen... Um, uiteindelijk gaat het vaak toch weer om geld. En als we het hier lezen, dan is het, delen, is het nieuwe hebben gaat dan net een stukje verder. Eigenlijk zou je dan misschien beter kunnen zeggen: weggeven is het nieuwe hebben. En um, nou, volgens mij is dat, is dat best wel lastig: um, iets, de, iets weggeven zonder het terug te verwachten. Spullen verkopen, ze laten er zelfs hier in de Bijbel. Misschien wel alle bezittingen verkopen en het uitdelen aan mensen die iets nodig hebben. Volgens mij is dat ontzettend lastig. Tegelijkertijd is dat wel iets denk ik, wat je nodig hebt om echt een gemeenschap. Om, om een groep, een hechte groep te kunnen bouwen. Een familie. En um, in Oase hebben we ook echt het doel om uh, gemeenschap te zijn. En als je gemeenschap wil zijn, dan, dan ben, je op, ben je op zoek naar iets wat je gemeenschappelijk deelt. En dat kan bijvoorbeeld een zaalvoetbalvereniging zijn. Dan ben je een soort van gemeenschap gecentreerd rondom zaalvoetbal. Uh, maar je kunt ook gemeenschappelijke interesses hebben of uh, gemeenschappelijke waarden waar je, je omheen centreert. Maar je hebt altijd iets gemeenschappelijks. En volgens mij zijn we in de kerk, zijn we als gemeenschap bij elkaar vanwege God. God is ons gemeenschappelijke delen. En waar het hier in dit Bijbel in, in de eerste kerk om gaat, is dat God zijn liefde geeft en dat ze dat zo, als zo positief ervaren, dat ze daar graag van uitdelen. Dat ze het niet voor zichzelf willen houden, maar dat ze graag daarvan geven. En dan um, ga ik ervan uit, als je in de Bijbelgedeelte leest, en nog steeds, tenminste, ik had het heel erg van, ja, verkoop al je bezittingen, moet dat echt? Toen dacht ik, ja, er waren ook arme mensen die niks hadden, die hoefden in elk geval hun spullen niet te verkopen. Dus dat was in elk geval niet iedereen, dat scheelt alweer. Um, maar ik denk wel dat, dat de gemeenschap draait om het idee van, met elkaar komen we ergens. En daarvoor kan het nodig zijn soms om, om spullen te verkopen. Uh, en om anderen te geven of van het geld wat je hebt geven. Uh, maar delen en, en samen delen gaat niet alleen om geld. Volgens mij gaat het veel verder dan geld zijn. Volgens mij gaat het veel meer om je tijd, om je energie, om je liefde, om de gaven en talenten die je hebt. Dat als, als je een gebroken been hebt, dat er iemand anders is die je voor je koopt. Of dat als je twee linkere handen hebt en niet zo goed bent in klussen, dat je even iemand... ...hebt die een lampje voor je indraaien. En volgens mij als je op die manier geeft... ...zonder iets terug te verwachten... Um, ...volgens mij word je daar zelf heel erg blij van als je geeft. En volgens mij word je er ook heel blij van als je mag ontvangen. En op een gegeven moment krijgt dat zo'n sterke wisselwerking... Dat, ...dat de een geeft dit en de ander geeft dat. En um, uiteindelijk is het iedereen die geeft... ...en iedereen die iets mag ontvangen. En de, de een zal meer geven, maar de een heeft misschien ook meer te geven. En uh, volgens mij als je dat... Um, dat als gemeenschap doet, dan, dan ga je denk ik leven als een familie. En volgens mij zie je dat namelijk in een familie gebeuren, is namelijk dat je vaak heel veel dingen gemeenschappelijk hebt. Als ik bij mijn kinderen kijk, die hebben al het speelgoed, hebben ze samen. En daar maken ze soms best heel hard ruzie over. Maar het gaat ook heel vaak gewoon heel goed. Ze hebben het gewoon samen. En um, uh, je eet samen, je leeft samen, je deelt samen wat je hebt. Je deelt het goede samen, je deelt ook de moeilijke dingen in het leven samen, dus zodat je erover kunt praten. En um, als ik in Amsterdam kijk, volgens mij heeft Martijn dat in het voorjaar gedeeld. Um, in Amsterdam zijn er, was er een onderzoek in het voorjaar. Er zijn 80.000 Amsterdammers die ernstig eenzaam zijn. En daarbovenop zijn er nog eens 220.000 mensen uh, die matig eenzaam zijn. Ik weet niet wat, wat matig eenzaam wat dat voor term is, maar ze hebben in elk geval een gevoel van eenzaamheid. Als je dat in getallen omzet, in procenten, dan is dat gewoon een derde van de Amsterdammers. Ja, ik zou eens even willen kijken, zouden jullie met z'n allen willen gaan staan? Sorry, Hark of jou is natuurlijk lastig, dat ik zie je nu inderdaad. En als, we nou, als jullie nou eens naar die kant kijken, dan zie je hier dus, dit is een derde van Amsterdam. En de kerk mag je vanuit gaan, is dus over het algemeen niet heel veel gekker dan de Amsterdamse samenleving. Dus meestal redelijk gelijk in onderzoeken. Deze mensen zijn allemaal eenzaam. Zo groot is die groep. Ja, Dank jullie wel, je mogen weer zitten. Maar zo groot is die groep van mensen die eenzaam zijn in Amsterdam. Elke keer als je drie mensen voorbij hebt zien lopen op straat, dan was er één eenzaam van. Ja, en dan, dan nog meer. Als je het hebt over armoede. Dit, dit kwartje is iets kleiner, dit, dit kwartje is ongeveer... Uh, of, of dit, deze derde deel van de zaal, die, die is iets kleiner, dit is een kwart. Nou, als dit kwart even wil gaan staan. Dit zijn alle arme mensen in Amsterdam. Dus een kwart van de, van, van de Amsterdammers, die leeft onder de armoedegrens van 120% van het wettelijk minimum. Dank jullie wel, gaan we weer zitten. Dus als je daarover nadenkt, dan zijn er zoveel mensen in Amsterdam, hier in Nieuw-West... Maar ik denk ook zeker in Oase, mensen die eenzaam zijn, mensen die arm zijn. En volgens mij, als je samen gaat delen, dan voorkom je eenzaamheid en dan voorkom je armoede mee. En dan voorkom je volgens mij eigenlijk twee van de grootste problemen mee hier in Amsterdam. En volgens mij dus ook in Oase. Daarmee bouw je eigenlijk echt een gemeenschap. Het samen delen. Het geven van wat je hebt. En dan komt het derde onderdeel, dat is samen eten. En, en als je dan samen uh, lezen en samen delen hebt gehad, dan is samen eten eigenlijk een heel logisch gevolg. We hebben het best wel over serieuze en moeilijke dingen gehad. Samen eten is gewoon chill. Het is gewoon relaxed. Het is ontspannen. Um, en je hebt het nodig, want eten moet je toch. Um, maar als je het hier zo ziet, dan zaten ze braken het brood. En dan later staat er nog een keer... ...ze braken het brood bij elkaar thuis... ...en ze gebruiken hun maaltijden in een geest... ...van eenvoud en vol vreugde. Volgens mij... Um, ...met eten... ...neem je echt tijd voor elkaar. Met eten hoef je even niks. Je bent gewoon ontspannen aan tafel. Je zit met elkaar, je ontmoet elkaar echt. En het samen lezen... ...en het samen delen kan dus al... ...aan die tafel gebeuren. En tegelijkertijd... Is samen eten ook um, tijd voor een lekker wijntje. Tijd voor een goede maaltijd. Uh, tijd van gastvrijheid. Um, tijd dus om gewoon te praten over leuke dingen. Uh, lol maken. Uh, grappen, grappen maken. En volgens mij uh, ervaar je daarmee dan dus de... de um, enerzijds de gastvrijheid en de anderzijds de ontspannenheid van elkaar ontmoeten. En voor degene die... Um, die de Bijbel iets beter kennen, iets beter thuis in de Bijbelse tradities, die merk je hier ook op, ja, maar er staat toch, ze braken het brood. En dat is een verwijzing naar Jezus, die voordat hij stierf het brood brak, en zag van, zei van, dit is mijn lichaam, die gebroken is voor jou, voor jouw leven. En die maaltijd, die noemen wij hier in Oase de maaltijd met Jezus, die vieren we regelmatig op een zondag, waarin we samen hier in de zaal, en eten en druivensap drinken, als teken dat Jezus voor ons gestorven is. En waarom is Jezus voor ons gestorven? Omdat Hij ons het goede leven wil geven. En volgens mij, um, we vieren dat altijd hier in de zaal, um, en dat noemen we de maaltijd met Jezus, en eigenlijk hebben we het buiten deze zaal, dat we het niet vaak over de maaltijd met Jezus. En volgens mij is toch, als je bij elkaar aan tafel zit, als je het leven deelt, als je samen leest, als je elkaar ontmoet, Volgens mij ben je dan eigenlijk ook um, de maaltijd met Jezus een beetje aan het vieren, doordat je elkaar echt ontmoet. Zeker als je over Jezus praat, ben je daar gewoon aan Jezus aan het denken. En vier je eigenlijk de maaltijd met Jezus ook gewoon bij mensen thuis. De afgelopen vrijdag waren Magreet en ik zonder kinderen bij Martijn en Linda aan tafel. En um, het mooie is dat, je, dat Martijn en ik hebben heel veel contact... En we zien elkaar heel vaak, we hebben het heel vaak over oase, over God, over de Bijbel, over wat we willen voor oase. Hoe we zien dat het goede leven zich hier kan ontwikkelen in Amsterdam Nieuw-West. En toch, als ik dan bij Martijn en Linda aan tafel zit, dan is het gesprek heel anders. En het was een hele goede tijd die we samen hadden. En ik voer daarin dus ook weer dat stukje connectie met elkaar, maar ook het connectie met God... Uh, die je samen hebt, waardoor je opgebouwd wordt door elkaar. Door een hele leuke tijd te hebben, door over hele leuke dingen te praten, uh, door te genieten van de dingen die je hebt meegemaakt in het leven waar je over vertelt, uh, de gekke dingen die je hebt meegemaakt in je leven waar je over deelt. Uh, en tegelijkertijd hadden we daar ook de momenten om, om te praten over, ja, wat zien we gebeuren om ons heen? Uh, waar, zou, waar, waar verlangen we eigenlijk nog meer naar? Waar verlangen we ook naar? Bijvoorbeeld voor de moederkerk van de dron, dat we het die avond over waar verlangen wij naar hier in Amsterdam-Nieuw-West. En um, volgens mij, als je deze drie punten. ze um, zijn heel makkelijk om on te onthouden: het samen lezen, samen delen, samen eten. Um, ik denk dat ze, ze, ze klinken ook makkelijk om in de praktijk te brengen, maar ik denk dat het echt het doen heel lastig is. Uh, maar volgens mij, als het daarmee. Um, met elkaar op weg gaan, volgens mij gaan we dan groeien als kerk. Gewoon groeien in gemeenschap. De kwaliteit van het leven gaat denk ik vooruit, omdat we Gods liefde onderling meer gaan ervaren. En het mooie is dat in deze tekst staat dat ook, het gevolg is eigenlijk fantastisch. Er staat er dan vervolgens over de eerste kerk, ze stonden in de gunst bij het hele volk. De Heer breidde een aantal dagelijks uit met mensen die gered wilden worden. En volgens mij is die focus dus enerzijds van, oké, okay, uh, we zijn een gemeenschap en we willen bouwen aan die gemeenschap. We willen dat, dat we groeien als gemeenschap. Dat we kwetsbaar naar elkaar zijn. Dat we elkaar samen ontmoeten. Dat we samen lezen. Dat we samen delen. En tegelijkertijd, doordat we dat doen, um, groeien we als mensen. Groeien we als gemeenschap. En ik geloof dat, dat mensen dat in Amsterdam, Nieuw-West ook gaan zien. Ik geloof ook, um, dit is iets niet... Wat je kan zeggen van oké, okay, weet je, ik doe dit alleen als ik in oase ben. Of als ik oase mensen ontmoet. Volgens mij als je dit gaat doen, dan ga je het automatisch ook doen naar je buren. Naar je vrienden, naar je familie, naar je collega's. En die zullen ontdekken dat jij iets speciaals hebt. Dat je iets anders hebt, namelijk de liefde van God. En soms kan dat best een tijdje duren. Want sommige mensen zijn heel erg van, nee, ik, ik ga zelf over mijn geloof beginnen. Anderen die zeggen van, nee, ik, ik, ik, ik laat het gebeuren. Um, maar ik geloof wel, als je dit leven gaat leven... Ik ben zelf heel erg van, ik laat het gebeuren. Um, ik vertel niet heel snel over dat ik geloof. Maar als je het laat gebeuren, dan ga je toch vragen krijgen. Ik heb wel zo'n een een Marokkaanse buurvrouw gehad die zei tegen mij van... Er is iets aan jullie. Dat mag en ik bij hun thuis aan. Er is iets met jullie. En dat was niet negatief van, jullie zijn een stel rotburen. Nee, dat was, er is iets met jullie... Um, dat ervaren we hier bij verder mensen uit dit complex helemaal niet er is iets met jullie dat, dat. en volgens mij is dat dus Gods liefde die mensen dus gaan ervaren doordat je kleine dingen doet doordat je ze gaan, de mensen groet doordat je even een praatje maakt op de galerij met mensen en um, het mooie is uh, als je die laatste zin leest daar staat um, de Heer breidde een aantal dagelijks uit met mensen die gered wilden worden als je dan kijkt wat er in het Griek staat bij gered, dan staat daar het werkwoord sozo. Dat, dat komt van het woord soteria en dat betekent redding. Dat betekent ook verlossing, dat betekent bevrijding, dat betekent uh, genezing. Het mooie is dus dat, dat wat hier staat, um, het gaat niet alleen maar om christen worden. Nee, het gaat erom dat die mensen die wilden uh, misschien gered worden van verslavingen, die wilden bevrijd worden van problemen, uh, die wilden misschien genezen worden van lichamelijke of psychische ziekte. Er staat ook dat, dat er wonderen en tekenen gebeurden. Dat er dingen gebeurden die volgens mensen nou ja, natuurlijk normaal gesproken niet, no niet mogelijk is. Eigenlijk wat hier staat is dat mensen gewoon de volheid van het goede leven wilden ervaren. Dat ze wilden verlangen naar het goede leven wat ze daar in de eerste kerk zagen. En volgens mij kun je dat, als oase kunnen we dat doen... Uh, volgens mij kun je hier ook in oefenen als je geen christen bent, uh, maar ik denk dat het wel beter gaat als je de heilige geest kent, als je Jezus persoonlijk kent. Omdat je zijn liefde ervaart, dan kun je die liefde ook gaan uitdelen aan anderen om je heen. Voor degene die um, goed opgelet hebben, die hebben wel ontdekt dat er twee post-its op elke stoel lagen. En sommigen die zag ik al heel enthousiast vier post-its uh, plakken, die dacht van volgens mij hebben die gejat van een andere stoel. Um, geeft op zich helemaal niet hoor, ik zal je er niet op afstraffen. En um, ik wil jullie graag vragen om even uh, na te denken over de vraag, wat neem je nou mee uit deze toespraak? Je hebt net iets opgeschreven over het goede leven, over hoe je daar naar kijkt, wat je verlangt. Heb je dat verlangen nog steeds? Is er misschien een ander verlangen bijgekomen waar je iets mee zou willen? Wat neem je mee uit de toespraak over het verlangen naar het goede leven? Over het samen lezen, samen delen, samen eten. Iets om te doen. Ja, dat is wel handig. Iets waar je wat mee, mee verder kunt. En als je straks iets geschreven hebt... dan mag je tijdens het lied mag je naar voren komen om het uh, hier op te plangen, plakken. Dan zal ik de volgende... Ik zal er eentje omstaan. En dan uh, kan Ietje daar straks ook voor binnen... dat we dat verlangen ook mogen gaan ervaren. Ze plakken niet zo heel goed. Laat ze lekker op de grond liggen... God leest ze daar ook. Dank jullie wel.